Eh, nou, eh, goedenavond, eh, beste mensen. Blij dat jullie er allemaal zijn. En eh, ja, ik weet niet wat eh, Guus allemaal gedaan heeft eh, de laatste tijd, maar, maar hij, hij staat er dus op dat hij zometeen gedichten gaat voorlezen, eh, gedichten van Marta. Dus eh, ja, ik hoop dat jullie er ook een beetje open voor staan, hè, want eh, anders zit Guus hier zometeen in zijn eentje. Eh, en, eh, ja, dat, dat wil ik hem ook niet aandoen. En ik, ik, ik zie dat hij bier hebt, dus eh, ik, ik blijf nog even. En ja, jullie hoeven niet te blijven, hè? Maar, maar ik vind het toch leuk dat jullie er zijn, hoor. Dat, dat wel. Maar, maar, maar ja, gedichten, hè? Dat, dat is niet zo echt mijn ding. Oh, jawel, joh, jij je, je, je schrijft toch ook wel eens wat kleine dingetjes? Ja, maar dat zijn regeltjes, hè, die ik graag wil onthouden. En, eh, ja, dat, dat doe ik een beetje zo van... Eh, eh, als op een dag, dan. Eh, eh, maar ja, dat, dat is dus geen gedichtje. Nou, dat vind ik dus wel. Dat, dat vind ik poëzie. Als op een dag, dan. Ja, dat vind, dat vind ik dichtkunst. Daar kan ik niks aan doen. Dan. Je hebt er talent voor. En je kan het zo kort en beknopt en eenvoudig. En ik, ik denk dat mensen dat graag zouden willen horen van je ja, maar dat, dat ga ik nou niet doen. Hè? Ik, heb, ik heb echt, eh, ik, ik heb niet al die briefjes bij me en zo. Hè? Dus eh, als er iets in me opkomt, kan ik dat rustig doen. En eh, voor de rest, eh, ja, eh, ik, ga ik het eh, gewoon eh, niet doen. Wil jij niet misschien zo meteen een gedichtje voorlezen van Marta? Eh, nou ja, dat ken ik, maar we wachten toch eerst op Marta. Dat, dat, dat is wel zo beleefd. Echt waar? Ik heb een heleboel gedichten van haar gekregen. Jammer, je gaat ze toch niet allemaal voorlezen. Hè? Het, het moet ook wel een beetje een gezellige avond worden. Hè? Dus eh, misschien dat je alvast kan zoeken hè? in die gedichten. Of er misschien een klein gedichtje bij zit. Hè? Misschien dat we dat, dat de introductie kunnen doen. Hè? Dus eh... Ja, dat, dat zou best kunnen. Maar ik moet even kijken wat er dan gebeurt. Want er gebeurt hier dus van alles. Um, mm -hmm. Kijk. Kijk. Nou... Marta schrijft niet echt korte gedichten. Nee. Nee. Het, het is echt... Uh, het, het, sommige gedichten vind ik zelfs heel erg mooi. Andere, daar vind ik het taalgebruik een beetje ongemakkelijk. Maar dat, dat kan aan mij liggen. Kijk, Marta komt helemaal uit Friesland. En ik, ik kom eenvoudig uit Utrecht. En ja, in Utrecht spreekt ze normaal Nederlands, maar... In Friesland natuurlijk niet. Eh, nou, Guus, eh? sorry dat ik even moet onderbreken, maar ik dacht dat jij wat van dichtkunst begrapt, hè? Begrap? Eh, nou, begreepte dan. Nee. Eh, nou, wat is het dan, begrijpte? Nee, gewoon, ik, ik, ik weet wel wat van dichtkunst. Nou, Guus, eh? dan moet je juist weten, hè? dat juist... Eh, er is in Nederland een, een gezegde, hè, dat heet dichterlijke vrijheid, hè, in, het kan best zijn dat Marta dat juist gebruikt, hè? die dichterlijke vrijheid. Maar, maar wat betekent dat dan? Eh, nou, dat betekent dat je gewoon, eh, omdat je om een mooi gedicht wil maken, dat je sommige zinnen eh, iets kan verbouwen, zodat ze net niet helemaal meer Nederlandse zinnen zijn, hè? Maar, maar, maar zodat je dan toch eh, begrip krijgt van de situatie, zou ik maar zeggen. En dat is volgens jou, ja, dat is niet alleen volgens mij, hè. daar kennen we volgens mij de dikke Van Dalen wel op naslaan. Hè. Daar komt vast wel op neer dat in een gedicht kun je wel eens een woord voor een ander woord zetten, terwijl het normaal achter een ander woord hoort, hè, bijvoorbeeld. Maar, maar Guus, je moet het zelf weten, hoor. het gaat je een hoop luisteraars kosten. Nee, maar het zijn echt mooie gedichten. Ja, echt. Eh, nou ja, jij zegt het. Eh, misschien kun je er eh, met, met, met, met één gedicht dan proberen hè, om te beginnen. Ja, dan moet ik toch eerst even gaan kijken. Wacht even, ik eh, heb nu die eh, en, en, en dan doe ik deze ook nog even. Eh, gaat het allemaal goed? Eh? Ja, dat gaat allemaal goed. Ik moet alleen even het NOS nieuws wegklikken. Het NOS nieuws, heb jij dat ook nog aan? Ja, want er was vandaag een, een waarschuwing. Eh, een waarschuwing? Ja, voor, voor mensen die... Eh, ...met feestjes wel eens een pilletje slikken. En de waarschuwing is dat je geen witte pilletjes moet hebben... ...met een klaverblaadje erop. Dus geen witte pilletjes met een klaverblaadje erop... ...want die werken pas na een paar uur... ...en omdat je dan denkt dat ze niet werken... ...slik je misschien er veel meer. Hè? Je weet hoe dat gaat op feestjes. Nou, daar weet ik dus niks van. Hè? Ik slik nooit een pilletje. Nee, ik ook niet, maar er zijn wel een heleboel mensen die dat wel doen... ...en ik denk, ik waarschuw ze even... Een wit pilletje met, met een klavertje erop. Uh, niet doen? Of weten dat het gewoon maar 7 tot 8 uur kan duren voordat het gaat werken? Uh, ja, uh, nou ja, oké. Okay, Dank je wel, Guus, voor deze mededeling. Kan je nou beginnen met, met, met het eerste gedicht? Hè? Nee, ik, ik, ik ben nog even bezig. Ik, uh, kijk, ik, ik heb dus ze namelijk allemaal zo mooi gekregen. Dat ik moet ze eerst allemaal even ontvouwen, zal ik maar zeggen. Eh, nou, je zit gewoon achter een computer. Hè? Mensen, laat je niks wijsmaken door die Guus. Hè? Dus, eh, hij zit gewoon achter een computer. En, eh, hij, hij klikt gewoon hier en daar op. En, eh... Nou, kijk, dan heb ik die dus. Als ik nou dit doe... Eh, ja, ik, ik, ik, ik wil dit allemaal niet weten, Guus. Hè? Dat is, het is veel belangrijker dat het, gewoon, eh, dat het met de uitzending een beetje gezellig wordt. Hè? Dus, eh, nou ja, kijk... Je, je, mag, zal ik nou of... Eh, nee, eh, wacht nog even op, eh, op Marta, dan, dan, dan, dan ken ik alvast een muziekje opzetten en zo. Eh. Nu een muziekje opzetten? Dat is toch veel te snel? Eh, nee, voor, voor, voor mij niet. Ik, eh, ik zal bijvoorbeeld... Eh, ja, ik, om, om echt verwarring te zaaien, beginnen we gewoon hiermee, Guus. Hè? En dan ken jij zo dat gedicht doen. Mag er ook muziek bij, bij dat gedicht? Eh, dat weet ik nog niet, Guus. He? Nou heb je echt de pop aan dansen. He? Dat is he, met je mededeling over dat pilletje. Nou, maar dat lijkt me wel heel belangrijk. Kijk, uh, we zitten hier in Utrecht. Hier heb je de Trimbol Stichting en, en die onderzoekt al die dingen en ook die pilletjes. En er, uh, zijn in Noorwegen zijn er al zes dode gevallen omdat mensen dachten van ze werken niet. Ik slik ze allemaal. Nou, ja, kijk. Dat is duidelijk in Noorwegen, hè? want. Kijk, Herman is al lang niet meer in de grote stad geweest. Hè? En, en ja, die weet dus niet waar zo'n pilletje voor dient. Hè? Maar Herman, dat kan ik je even fijn uitleggen. Kijk, een heleboel mensen. Hè, die voelen zichzelf helemaal niet zo fijn. in de grote stad, zal ik maar zeggen. Hè? En die, die, die willen dan een keer op een feest. willen ze. ...het wel fijn hebben en, en, en iedereen leuk vinden en iedereen aardig. Hè? Want de meeste mensen hier in de grote stad... Hè, die, ...die vinden bijna niemand meer aardig. Hè? Die, die weten niet meer wie ze kunnen vertrouwen. Die durven niet meer te zwaaien op straat. Hè? En op het moment dat je dan zo'n pilletje neemt... Hè, ...dan... Hè, ...dan is het zo... Dat, ...dat je dan wel durft te zwaaien op straat... ...en wel durft te glimlachen naar mensen en zo... Hè. ...en ja, dat is nou eenmaal zo... helemaal hier in de grote stad... ...het is echt een, een dikke ellende... ...maar me mensen hebben... Om onze sentimenten en ons gevoel te krijgen, hè, hebben ze een pilletje nodig. Nou ken ik Guus gelukkig al jaren, en bij Guus is dat dus niet zo, hè. Die, die gebruikt echt alles, hè. Maar, maar geen pilletjes dus, hè, want dat is nou net, eh, Guus zegt altijd van ja, maar ik vind iedereen al aardig, hè. ik ben, ben als de dood, hè, wat er dan gebeurt. Hè. Nee, zo zeg ik het niet precies. Nee, ik, ik zeg juist van. Uh, ik vind iedereen al aardig, vind iedereen al lief. Waar, waarom zou ik daar nou een pilletje voor moeten slikken? Nou precies, en omdat de meeste mensen hier in de grote stad, hè, ze zijn namelijk allemaal die wijs zoals Guus willen worden, hè, slikken ze dus zo'n pilletje Herman. Ik, ik hoop dat ik het duidelijk heb uitgelegd. Nou ja, niet duidelijk genoeg. Maar in ieder geval, het is serieus en er is sinds vandaag dus een, een waarschuwing voor een, een pilletje waar, waar, waar niet uh, MDMA in zit, maar PMDA... Ja, met een B in plaats van een M. En dat, dat maakt dus een verschil uit van 6 tot 7 uur voordat het werkt. En dan sta je dus aan het begin van je feestje met je pilletje. En dan is het feestje afgelopen en dan kom je thuis helemaal doodmoe van het feestje. En dan wil je gaan slapen en dan begint dat pilletje te werken. Dat is toch wel vreemd hoor. Ja, dat, dat, dat is wel vreemd, maar ik, ik ben blij dat jij ze niet slikt hè. Nee, nee, ik, ik, ik slik ze niet, maar ik verzamel ze wel. Dus uh, als mensen geïnteresseerd zijn, ik heb een hele leuke verzameling met pilletjes. en uh, ja, je, in allerlei kleuren. Je kan ze zo gek niet bedenken. Maar ik ben er nog geen eentje tegengekomen met een uh, met een klaverblaadje erop. Maar hier een stukje verderop, het is op de Malibaan, dus het, nou, van mij af uh, 600 meter vandaan, daar zit het Trimbos Instituut. Ja, en en, en zo doen. Dus, ik dacht, het is toch belangrijk. Tja, en uh, Daniel wordt op je vingers getikt. Uh, door wie dan? Nou, door Herman. Uh, wat zegt hij dan? Nou, hij zegt, uh, hou op, grote onzin. Moet je pillen slikken om je goed te voelen? Uh, nee, Herman, uh, je moet geen pillen slikken om je goed te voelen, hè? Dat doet Guus niet, dat doet ik niet, hè? Maar... Maar we lopen hier in de grote stad en we kennen het bij een heleboel mensen wel voorstel. Want die zijn zo afgestompt. Hè? Die, die, die, die hebben gewoon iets nodig om ergens een beetje ja, te zien en te voelen dat het eigenlijk een hele mooie wereld is. Ja, het is. Het is een gebrek bij die mensen. Maar je kan het ook uitleggen alsof die mensen een ziekte hebben en, en dat er nu een medicijn voor is. Hè? Nou, over medicijnen gesproken, ik zal je wel vertellen... Die pilletjes niet, die pilletjes die nu eh, ter sprake waren, die witte met die klaverblaadjes, maar gewoon MDMA. Dat heeft dus eh, wel degelijk een medische ja, gebruikskant, zal ik maar zeggen. Want het blijkt dus zo dat mensen met posttraumatische stresssyndroom, ja, dat is een heel lang woord, dat weet ik ook wel. Het zijn meer woorden, Guus. Nou, laat mij nou even, ik, ik ben het toch aan het uitleggen. Nou ja, oké, okay. ik weet niet eens wat posttraumatisch stresssyndroom is. He. Dat zal Herman ook wel niet weten. He. Nou, dat, dat gaat over mensen die hebben iets vreselijks meegemaakt. En, en dat kunnen ze maar niet loslaten. Waardoor gewoon alles in de war draait en, en ze lichamelijk niet meer goed in elkaar zitten. Geestelijk niet meer goed in elkaar zitten. Omdat ze gewoon iets vreselijks hebben meegemaakt. Dat is posttraumatische stresssyndroom. Nou, en als je daar nou uh, aan die mensen keurig onder begeleidingen... Dus niet zomaar gaan we zelf even uitproberen, want ik heb ook iets ergens meegemaakt. Maar gewoon, je bent bij de dokter en de dokter zegt: dat is het. En dan, nou, in slechts drie sessies, dus drie keer een paar uurtjes, zijn die mensen van hun posttraumatisch stresssyndroom af. En dat is toch wel bijzonder. Eh, ja, dat is bijzonder, hè? Maar, maar, maar wat ik het meest bijzondere vind, hè, is dat mensen zoals Herman en ik, hè, daar gewoon helemaal niks van begrijpen, hè? dus... Eh... Nou ja, ik, eh, ik zal je zeggen, ik heb laatst iemand gezien, die was 67, en die slikte nog iedere week zo'n ecstasy XTC-pilletje om, om, om te feesten. Terwijl, Daan... Wij kunnen toch ook feesten zonder ecstasy Pilletje. Uh, nou, dat uh, moet je niet zomaar zeggen. Hè? Ik, ik moet wel bier hebben. Als er geen bier is, hè, dan, uh, dan wil ik best wel eens zo'n pilletje proberen. Wat zeg je nou? Drink jij alleen maar bier om een beetje vrolijk en enthousiast en geliefd te worden of zo? Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Maar ik, ik moet toch een bepaald soort uh, bodempje hebben, zal ik maar zeggen, hè? Waar waarop ik dan kan feesten. Jij wil zeggen dat jij niet kan feesten zonder bier. Dat is toch net zo erg als die mensen met die pilletjes dan, man? Eh, nou, eh, ik, ik zie dat anders, hè? want die pilletjes hè, die komen mooi van een illegale dealer. Hè? Dus eh, dat, dat mag allemaal niet, hè? maar eh, ik, ik drink gewoon bier. En dat mag toch gewoon? <laughs> ja, dat mag gewoon, maar eh, op die manier moet je geen onderscheid maken in dingen. Kijk, eh, het, is, het is echt heel moeilijk om te bepalen wat nou goed en wat nou fout is... Want het, meestal is het maar een afspraak. Kijk, er zijn bepaalde dingen, daar zijn we het zo over eens, dat je die niet moet doen. Zoals, gij zult niet doden. Nou, hoeveel koeien denk je dat er geslacht worden hier in de stad, iedere dag? Eh, Jammer, dat bedoelen ze niet, hè? Nou, hoezo bedoelen ze dat niet? Er staat toch ook dat je zal eten van de kruiden en het groen. En daar is er staat helemaal niks bij over koeien. Eh, nou, dat moet je niet zeggen. Hè? Koeien die zitten vol met kruiden en groen. Hè? Er is niks vegetarischer als een hamburger. Het gewoon. Hè? Het, die hamburger het is helemaal gemaakt uit koe. Hè? En, en koe, dat is gemaakt van gras. Dus Guus, hè, je gaat me toch niet uitleggen... dat ik het eh, helemaal niet begrijp of zo. Nou, volgens mij wel. Eh, nou, dat, dat, dan gaan we voordat we afdwalen. Hè, gaan we nog even een, een, een liedje doen. Ja, nou je doet maar man. Ik, ik denk dat het nou wel tijd wordt voor een gedicht, Dit denk je ook niet Nou ja, ik, ik, ik vind het gewoon heel jammer dat de schrijfster er zelf niet bij is ik... Zal ik het uh, eentje doen? Uh, ja, uh, eentje die een beetje toepasselijk is over waar we het net over hadden en zo hè? Nou, deze, deze, deze gaat over nog veel meer. Dat moet toch ook kunnen? Nou, uh, ja, oké. Okay. Doe je best maar. Dus, uh, dan moet ik er even voor gaan zitten, hoor. Ik wil eventjes uh, wat lekkere lucht hebben. Oh ja, en, en dat betekent dus dat je die sigaret van je weer dicht moet draaien? <laughs> ja, natuurlijk. Eventjes... Eh, het is wel een hele speciale sigaret, hoor, die Guus rookt, hè. Hij, hij rookt nooit gewone sigaretten. Dat is niet waar. Ik heb er vanmiddag twee echte gewone sigaretten gerookt. Nou, wees daar maar trots op dan, hè. Dan, eh, dan ziet ik je toch liever met zo'n zo rare eh, walmend rookding als wat je nou aan het plakken bent eh, in je mond, zou ik maar zeggen. Jij vindt het niet leuk als ik sigaretten rook? Nee, dat ziet er zo verwijfd uit, Guus, hè. Je, je bent toch een kerel, net als ik. <laughs> ja, en een kerel die zou pijp moeten roken of sigaren, hè. Eh, nou, ja, of het pruimen, hè In mijn tijd eh, was het pruimen, pruimen, pruimen, hè En dan had je allemaal zo'n bruin hoekje in je mond En eh, ja, overal stonden de kwispedoors, hè De kwispedoors? Wat zijn dat dan? Eh, nou, eh, ik, ik zeg maar zo, hè Het is een grote bloemenvaas, zou ik maar zeggen Een kwispedoor is een bloemenvaas Ja, zoiets, hè En dat stond dan bij iedereen in huis en in, in de cafés en zo Overal had je kwispedoors, hè En wat doe je daar dan mee? Nou, eh, daar spuugt hij dan eh, het overdreven sap of, of de pruim zelf eh, gewoon in, het, eh, in de door. Maar, maar, maar voordat ik daarover ga uitweiden, hè, guus, kom nou op met zo'n gedicht. Hè. Die men mensen zitten al ongeduldig te wachten. Ze, ze kennen zich bijna niet voorstellen, hè. maar het, het gaat gebeuren. Kijk, een kwispedoor is een spuugbakje. Nou, dat zei ik toch, Guus. Hè? Kijk, Dredd is net zo oud als ik. Hè? Dat, dat, dat zie je. Hè? Iemand die zoiets weet, hè? Die, die is ook op leeftijd. Herman had het ook geweten. Maar, maar Guus, kom nou even op met dat gedicht. Nou, ik zal het proberen. Het heet Tijdperk van de Chaos. Tijdperk van de Chaos. Geschreven door Marta. Overstromingen, droogte, epidemieën, agressie, pijn en verdriet, economische verwarring, politieke strijd, armoede, oorlogen, we leven in een nare tijd. De ene keer een overvloed aan Yin, de andere keer een overvloed aan Yang. Beide leveren een strijd, veroorzaakt zoveel oneenigheid, volkeren verscheurt Met angst in je hart kijk je naar alles wat gebeurt. De chaos is compleet, het raakt de hele wereld. Al wat leeft op aard, we leven in het tijdperk van de chaos. Welke ween zijn voor een nieuwe geboorte? We moeten er doorheen, immers, een geboorte gaat niet zonder angst en pijn, uit chaos wordt licht geboren, Ying en yang vinden elkaar terug, liefde en licht gaat weer stralen, de wereld eindelijk weer in balans, de ween zijn erg heftig maar durft te vertrouwen dat hemel op aarde mogelijk is, een wereld waarin liefde overheerst, waar mensen zonder angst, maar in vreugde, verder mogen groeien. Nou, nou, Guus, dat ben ik toch wel even, even stil van. Dit is een gedicht van Martha. Ja, het is een gedicht van Martha. Eh... Maar, maar, maar waarom heeft ze dat dan niet naar mij opgestuurd, he? Ze weten toch dat ik een, een veel leukere man ben? Nou, dan, dan lees jij zo de volgende voor. Uh, nee, ik, ik weet niet of ik dat zo goed kan als jij, hè. Dat, uh, dat, dat, dat, dat weet ik dus niet. Uh, ik, ik, ik, ik wil het wel even proberen, hoor. Dus, uh, nee, deze is te moeilijk voor mij, Guus. Kijk dan, het heet al Liefde tussen partners. Ja, nou, dat, dat ken jij toch ook? Ja, nee, maar ik, ik, ik heb zoveel partners, hè, dat, dat ken ik voor de rest, he, ja, ik kan ik me niet inleven in deze tekst. Nou, dan lees ik deze nog voor, maar, mm -hmm. kijk, ja, wat gaan we dan nou doen? Eh, nou, in, in tijden van noodhuis weet ik het altijd heel heel makkelijk hè, wat, wat we dan gaan doen. Hè, nou, dan kunnen we namelijk... Hè, wat dacht je van uh, Gobo Dobro? Ja, ja, dat lijkt me grappig. Doen we dat? Nou Guus, ik, ik, ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Hè? Dat, eh, dat Marta zulke mooie gedichten maakt. Hè? En, eh, ja, ik, ik ben er een beetje verbouwereerd van. Hè? Nou, nou ja, ik, ik weet echt niet wat ik zeggen moet. Het is, het is, het is ontzettend jammer hè? dat, dat, dat Marta er zelf niet is. Hè? Dus we, we, we kunnen proberen. Hè? Wat kunnen we proberen? Nou, we kunnen proberen of we Marta er even bij kunnen halen. Hè? Dus misschien eh, is dat veel gezelliger. Ja, maar ik weet niet meer welk telefoonnummer van Marta is, joh. E, nou, dan moet je toch even kijken naar Harlingen of zo, hè? Dus, ik denk dat het dit nummer is. Um, ik kan het wel even proberen. Um, ik, ik, ik, ik weet niet wie ik het laatst heb gebeld. En, uh, ik, ik, ik, ik ga het proberen. <thoellie> uh, dat is dan... Uh, ja, ja, ja. Uh, uh, ja. Ja. Mm -hmm. yeah. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, we gaan gewoon kijken. Nou. Hallo, met Guus. Ach, Guusje. Ja. Ik, ik, ik ben je gedicht aan het voordragen op de radio. Ah, ah, ik denk, kan mij nou wel wat aan hand? Ja, nou ja, ik, ik, ik ben je gedichten aan het voorlezen. Oh, wat lief. En, ja, nee, en heb, mensen vinden ze echt vindt, heel mooi. Zie je dat zit hier. Maar ben je dat aan het voorlezen? Uh, uh, da, da, ja, uh, mensen vinden het heel dus mooi. Ze vinden het echt heel mooi. En ik heb er pas eentje gedaan. Nou, ik kan niet zo snel die uh, verstandig vinden. Uh, trouwens, verstandig. ik luister zo meteen naar mijn leven. Ja, ik... Oh, wacht even. Kijk dat ik meteen een... Even uh, een uh, gusje aanzetten. Oh god, gus. Dat vind ik echt heel lief. Nou, het, het was echt... Is echt mooi? Ja. Het was echt heel mooi. Even zien hoor, even naar de werkbal, kruidjes muziek weer Wat is dat? Ik een radio shot links, in op, wel. En het goede was het uh, geluid aan. Het geluid van mis, van de computer dus uit. Ik had een tv aan, en het lezen. Ja, als het goed is hoor je jezelf. En dan leg ik de telefoon neer. Dus vanaf het moment... Ja, wacht even. Ja, ja, ja. Ik leg de telefoon neer, want anders gaat het piepen en zo, hè? Ja, ik hoor je. Dan, dan bel ik je zo meteen nog een keertje terug. Oké. Okay. Oké. ik vind dat had ik op Oké, okay, nou... Daar komt het volgende gedicht. Let op. Ja, ik, uh, ik leg je nou neer. Oké. Zo, dat was Marta. Je, je hebt het dus toch aan de telefoon gekregen? Ja, ik heb het aan de telefoon gekregen en ik, ik, ik, ik ga het volgende gedicht uh, voorlezen. Het is ook een heel mooi gedicht, let op. Um, ik moet eerst even kijken waar ik nou ben. Um, als ik nou daar ben, ja, daar ben ik. Kijk. Zo. Het heet Liefde tussen partners. Het is geschreven door Martha. Je komt iemand tegen. Het voelt zo vertrouwd. Je kijkt in elkanders ogen. En wat je ziet, ben jij. Na verloop van tijd begin je iets te missen. En als je elkaar in de ogen kijkt, zie je niet jezelf. Het was geen echte liefde ging gepaard met macht, het elkaar willen bezitten, welk elke moord en verkracht. Liefde is vrijheid, samen, maar niet één. Elkaar niet willen hebben, je eigen ego te strelen, liefde is als twee bomen, staan beide in hun eigen kracht, de takken naar elkaar gebogen, in stille waardigheid. De liefde eist geen bezit. De liefde laat je vrij. De liefde verheft je tot de hoogste. Je laat elkaar je eigen weg. Steunt wanneer dat nodig is. Oordeelt niet, maar geeft. Liefde maakt je vrij. Lieve liefde laat je groeien. Haalt je nooit meer meer. In blijdschap mag je zijn. Liefde is zo mooi, zolang je geen bezit zal zijn, maar staat als twee bomen, verankerd in de grond, elkaar schaduw geven tijdens hete dagen, verwarmen van elkaar tijdens koude tijden, nooit eisend, nooit oordelend, maar onvoorwaardelijk er zijn, voor elkaar. Beide groeiend en bewust. Ze zijn niet één, maar hun zielen raken elkaar aan. In onvoorwaardelijke liefde. Eh, nou, nou, Guzike. Ik ben nu toch echt weer toe aan een muziekje. Het, he. het spijt me. Ik hou het niet droog, he. Als jullie dit horen, gewoon naar de chat komen. Marta is er nu ook. En het wordt dus steeds drukker en gezelliger. En het zijn ontzettend mooie gedichten die Marta heeft opgestuurd. Echt, ik, ik, ik wil bijna vragen of ze er nog meer heeft. Want het is echt... Uh, dit is de moeite waard, Marta. Je moet je wat mee doen. Het is ontzettend leuk. Echt heel mooi. Um, nou, maar, maar, maar het volgende gedicht, daar wachten we nog even mee, hè Guus? Ja, daar, daar wachten we nog even mee. Want ja, we hebben niet genoeg voor twee uur gedichten natuurlijk. Nee, maar het, het zijn wel hele mooie gedichten. Dat, dat dat van mijn kant ook even... Kijk, Martha, ik was aan het begin van het programma, hè. Was ik een beetje negatief, hè, over gedichten en wat het nou moest in dit programma, hè. Maar ik... Ik, ik, ik vind ze echt heel mooi, hè? Dan zal ik er nog even bij zeggen. Ik heb normaal, hè, heb ik niet zo'n hoge pet op? Van gedichten en zo. Hè? Dat vind ik niet zo. Hè, dat is niet zo mijn ding. Hè? Ik, ik hou meer van. Hè, ja, waar hou ik eigenlijk wel van? Hè? Dus, <laughs> ja, dat wou ik nou ook wel eens weten, maar waar hou jij nou wel van? Nou ja, niet van boeken eigenlijk. Ik, ik, ik ben niet zo lezerd. Hè. Ik ben, ben meer een doenerd. Hè. Ik, ik, ik wil het zien en ik wil het ervaren en beleven. Hè. Maar het mooie van deze gedichten is... Hè, dat, dat ik het al bijna zie. Hè, dat ik het al bijna voel. En, en dat ik het wel echt ervaar. Nou, dat hoort ook bij gedichten, man. Dat is juist het mooie. Dat je een bepaalde sfeer schept. Gewoon van, kijk, we zijn nu met z'n allen hier... En kijk eens daar, daar staat de maan. De maan. Mooi. Aan de hemel. Ja, maar jij kent het dus niet, hè? Nee, nee, ja, maar ik zei toch ook niet dat ik het kon. Ik, ik, ik liet me alleen eventjes een beetje meeslepen in, in het dichterlijke, zal ik maar zeggen. En het, het is zo triest eigenlijk, ik zie de maan niet eens hier. Nee, maar als je de maan gezien had, had je dan wat kunnen zeggen. Nee, dan, als ik de maan zie, ben ik meestal sprakeloos. Echt waar. Helemaal zonder woorden. Ik vind de maan zoiets geweldigs. Eh, nou ja, eh, hij is er al zo lang ik leef. He. Ik, heb, ik heb er nooit iets bijzonders aan gevonden. He. Ja, ooit een keer. Toen, toen gingen ze naar de maan. En toen heb ik midden in de nacht heb ik televisie zitten kijken. Dat weet ik nog wel. Dat, eh, en, en toen zei ze dat ze op de maan waren geweest. En, toen, eh, en toen, toen was het weer niet zo. En toen was het weer wel zo. En... Nou Guus, ik kan je garanderen, ik heb ze daar zelf zien lopen he? Ja, met zo'n wapperend vlaggetje. Nou ja, nee, maar dat was alleen maar om de moeilijkheden een beetje te omzeilen he? Dus ze hadden natuurlijk wel wat filmmateriaal om er doorheen te knippen, anders werd het zo traag en zo saai he? Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt Guus hè? He? maar die mensen op de maan hè, die bewegen allemaal heel langzaam Het gaat allemaal echt super traag. En ze dachten van die snelle mensen op de aarde, die, die kennen daar niet al te lang naar kijken, dus... Hebben ze wat bewegens erin gezet. Hè? Dus eh, zo'n vlaggetje. Of, of een extra schaduw van een cameraman. of zo hè? Dat soort dingen. Maar, maar dat hè, hebben ze gewoon met opzet gedaan. Hè? Om, om de Russen te laten twijfelen. Hè? Daarom is het zo. Ze kwamen eerst met een heel groot kartonnen ding. Hè? Dat was de schaduw van een cameraman. Hè? Die moest dat maken. En, en, nou zo is het allemaal gekomen. <lacht> Jij gelooft dat echt allemaal. Nou ja ik, ik weet zeker dat ze op de maan waren. Ja, nee dat weet ik ook wel zeker. Maar. Die filmpjes... Tja... Eh, nou ja, kijk he... Het was natuurlijk... Hè, wij waren nog niet zo... Eh, ik zal maar zeggen... Zo... Eh, ja... Zo wijs hè, Als dat we nu zijn he... Vroeger waren we wat minder wijs... Zal ik maar zeggen Guus... Nou, hoezo dan? Ik heb dat toch ook gezien? En ik... Ik, ik ben toch ook dan net zo dom als jij ofzo? Eh, ja, zegt dat wel... Ik ben blij dat je dat eindelijk een keer toegeeft he Guus... Eh, wat geef ik toe? Eh, dat je zo dom bent als ik hè? Nou, dat vind ik helemaal niet erg, want ik vind jou helemaal niet zo dom. Nou, let eens op wat ik nou ga doen. Dat vind ik nee. dom. Achus, achus. De, deze mag ik, hè? want Lilith heeft deze eh, op de chat gezet. Hè? Het, is, het is van de hartsvriendin. Eh, eh, Lilith en ik voelen elkaar altijd feilloos aan. Hè? Dus eh, dan komt hij. De herfst komt hè? met prachtige kleuren, hè? en prachtige winden blazen de bomen kaal. Hè? De kleuren verdwijnen en je ziet door de takken heen je huis weer staan. Van mijn hartsvriendin. Ja zie je, ik, ik denk dat het van de hartsvriendin is en... Nou, ik denk dat het ook juist... Eh... Mooi is vanuit Lilith gezien nu, hè? Dat, dat ik het even anders eh, inkleur, zal ik maar zeggen. Hè? Met die dat gewoon. En dan, dan, dan ziet ze dat huis weer staan van de hartsvriendin. Hè? En, en, en ze weet gewoon dat ze die hartsvriendin natuurlijk altijd al bij zich hebben. Hè? Want daarom is het een hartsvriendin. Een hartsvriendin zit in je hart. Ik, ik, ik heb het ook een beetje een triest gevoel. Hè? Ik ben, ben een beetje bang dat de hartsvriendin... Het misschien niet meer is, denk ik ook. En, en daarom is het dan extra mooi om je weer even voor te stellen. Hè. Als je dan Lilith zou zijn, hè, dan kan je dat voorstellen, Guus. Dan, dan, dan, dan loop je daar zo in de herfst. Het is, het is sowieso wel een beetje triest. Dan zie je dat huis weer. En dan word je daar weer aan herinnerd. En zo, hè? Dus dat is juist het mooie van gedichten. Dat je er een ene draai aan kunt geven. En de ander ziet er weer een hele andere draai in. Hè? Dat is juist het... Uh... Je, je begint er ineens wel heel veel van te snappen. Hè? Uh, ja, maar ik, ik ben niet zo dom als dat ik me voortdoe, hè Maar meestal doe ik dat dus wel. Hè? Want dat komt mij dan nou goed uit. Hè? Want anders vragen mensen alles aan je. Hè? Dus uh, ik doe het altijd een beetje alsof ik van niks weet. En dan... Uh... Ja, op een gegeven moment komen er van die vervelende jongens als jij en die weten dat er dan weer uit te halen. Nou ja, e, e, misschien, Guus, is het, is het tijd voor, voor, voor het volgende gedicht. Zullen we dat nou wel doen? E, ik heb er daarna nog maar één, hè? E, ja, maar we, we kennen het altijd nog een keertje overdoen, hè? Nog een keer dezelfde gedichten. E, ja, ik, ik vind ze wel heel mooi, hè? Nou, dat lijkt me een beetje saai. Ik wil, ik wil deze nog wel even doen voor je. Ja, graag Guus, Daar ga ik er even voor zitten. Doe ik mijn ogen dicht, he. stelt ik me er even helemaal voor. Eh, kijk, eh, Guus, dit is het, dat, dat wil ik dat je voorleest. Dat is ook van Marta. Ja, dat is ook van Marta en het heet tweelingziel. He, dus. Oké, okay. nou, daar gaan we dan. Tweelingziel, geschreven door Marta. Eens waren we samen. Twee zielen, maar leken bijna één, we deelden onze energieën, we groeiden samen op, maar moesten toen uiteen, we wilden beide groeien, apart van elkaar, ervaringen opdoen, ons invoelingsvermogen, onafhankelijkheid van elkaar vergroten, om later terug te komen bij elkaar. Onze ervaringen te delen en te leren van elkaar. We zullen vele levens leven, wetend dat we ook alleen helemaal volledig zijn. Na verloop van vele levens komen onze paden weer bijeen. De vreugde elkaar te zien is overweldigend. Onze harten stralen van geluk. We hoeven niets te zeggen. Kijk elkaar aan, communiceren met onze harten weten weer van elkaars bestaan. We hoeven niets meer uit te leggen, puzzelstukken vallen op hun plaats, er is een onvoorwaardelijk samen zijn. we versmelten tot bijna één. We weten nu al, gaan we elk een ons weegs, we altijd samen zullen zijn. Ook al leven we elk ons leven, hebben we hier beide ook een taak. Hebben we hier een leven opgebouwd, onze harten zijn weer samen. En heerlijk, het gevoel, zo vertrouwd. We hoeven elkaar niet steeds te zien. En toen was ik de tekst kwijt. Eh, nou, dat is wel heel dom, Guus, hè. Dat, dat doe je nog een keer, hè. Nog een keer opnieuw. Nee, maar het is een heel lang gedicht. Ik, ik, ik, nou, het is een... Nog een keer? Eh, nog een keer, hè. Nog een keer, want dat ben je wel een beetje verplicht aan Marta, hè. Dan moet ik toch even wat uh, gezonde lucht binnenhalen. Dus eh, Oké okay, Guus, steek hem er me weer even aan. Ja, dan komt hij. Mm. Ja, zo. Dan gaan we het nog een keer doen. Maar dan, ik zit er nu klaar voor. Eh, Oké, okay. eh, dan komt Guus. Hè. Die, die gaat nu voorlezen uit Tweelingziel. Hè. Tweelingziel is een gedicht geschreven door Marta. Oké, okay. Tweelingziel.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 Onze ervaringen te... ik, Dit is heel moeilijk hoor, Daan. Is... Voor de tweede keer is het nog moeilijker. Dit tip bedoelde ik nou net van... Ja, maar dat is dichterlijke vrijheid, Guus. Nog een keertje. Oké, okay. ik, ik ga mijn best doen hoor, maar deze is echt heel moeilijk. Oké, okay, Guus, ik hou je hand wel beet. Juist niet, man, dan word ik helemaal zenuwachtig. Nog één keertje en dan hoop ik dat hij goed gaat. Het heet tweelingziel. Eens waren we samen. Twee zielen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 Weten weer van elkaars bestaan. hoeven niets meer uit te leggen. Puzzelstukjes vallen op hun plaats. Er is een onvoorwaardelijk samen zijn. We versmelten bijna tot één. We weten nu al. Gaan we elk ons weegs, We altijd samen zullen zijn. Na verloop. Hey, hey, hey, hey, hey. Kijk, dat is het moeilijk. Het is, het is een hele lange tekst aan. Het, het, het lijken bijna losse gedichtjes. Dus eh, het volgende stukje is. Ook al leven we elk ons leven. Hebben we hier beide ook een taak. We hebben hier een leven opgebouwd. Onze harten zijn weer samen. En heerlijk. Het voelt zo vertrouwd. We hoeven elkaar niet steeds te zien. We zien elkaar in onze zielen. We weten... Behoren bij elkaar. Ondanks dat ik hier ben en jij daar. Eh, ja, Guus, het is heel mooi, hè? Maar, maar ik heb hem liever in één keer. Ja, maar het is echt heel moeilijk. Kijk, de eerste strofes. Eh, strofes, wat zijn dat nou weer? Ik dacht dat jij alles ineens wist. Eh, ja, maar ik... het is een gewoonte hè? om niks te weten, maar je bedoelt die regels daar. Hè? Ja, dat bedoel ik. Nou, eh. Waarom noem je dat dan strofis? Dat zijn toch gewoon regeltjes. Dat hoort zo bij je gedicht, man. Doe nou even gewoon mee. Kijk, hier zie je dat daar niet een soort rijm in zit. E, ja, dat zie ik. En dan op een gegeven moment, kijk, dan moet je verder kijken. E, ja, ik kijk verder. Zie je, dan wordt het weer... Dit is, dit, dit, dit is eerder proza, zal ik maar zeggen, als een gedicht. E. Ja, dan moet je mij niet over lastigvallen, hè? Doe je het weer, man. Je wist net alles. Uh, ja, proza is uh, een verhaalstijl, hè? Nou, hier loopt het een beetje door elkaar. Nou, en ik vind het heel mooi... ...en ik vind dat het dichterlijke vrijheid is, hè? Ja, maar... ...deze is wel, wel moeilijk. Uh, uh, hij is wel moeilijk, hè... Maar dat, dat komt ook omdat je net waarschijnlijk bij dat andere gedicht zat je de hele tijd op dat je met z'n tweeën eh, los moest zijn eh, samen. Maar, maar hier komt het wel heel eng dicht bij elkaar. Hè? En dat kan zijn dat je daar misschien een beetje moeite mee hebt hè? in je onderbewuste, Guus. Want zo werken gedichten dus ook vaak. Hè? Die, die kriebelen hier een beetje je hersenen en, en daar een beetje sabbelen ze aan je hersenvocht. Het is altijd eh, ja, heel spectaculair wat er allemaal kan gebeuren met gedichten. Ik, ik ken mensen die, die drie zinnen van een gedicht wat ze al uit hun hoofd kennen, dat duurt vier boeken lang of zo. Maar die hebben dan al bij de eerste vier zinnen, hebben ze de tranen in hun ogen. En, en zo vind ik het bij die gedichten van Martha ook. Ik heb bijna na, hoe zijn het ook weer, strofen bedoel je. Ja, na één strofe heb, heb ik al natte ogen, zal ik maar zeggen. En na drie strofes ja, dan heb ik echt een zakdoek nodig. Heb, heb je er nog één trouwens, Guus? Nee, niet echt. Geef me dan maar een wc-papiertje. Ja, oké, okay. een wc-papiertje. Ja, dat ken ook, hè. Ja, oké, okay. dan doen we een wc-papiertje. Nou, Guus, ik zie dat je je telefoonnummer op de chat staat. Ja, dat, dat kan toch? Dat staat gewoon als je naar Ridder Radio gaat... ...je klikt op die grote rode jukebox. En dan komt er een klein schermpje en dan staat gewoon mijn telefoonnummer. Dat, dat, dat is altijd zo, bij ieder programma. Uh, oh, oh, dus ze kunnen ook bellen? Ja, want uh, ik, denk, ik denk dat Laris jou nodig heeft uh, om te verhuizen. Uh, nou, uh, Laris, ik, ik ben in een heleboel dingen goed, hè... Eh, als jij nou mensen regelt om te verhuizen, dan, dan, dan zorg ik dat, dat jij een goede tijd hebt eh, in die tijd. Eh. Dus eh, als die jongens dan kennen verhuizen, dan, dan kennen wij een beetje het dorp in of zo. Eh. Natuurlijk is het goed, eh, Laris, om, om Guus te bellen. Eh. Als je maar niet aan mij gaat vragen om te verhuizen, eh, dat, eh, dat, dat kennen we beter niet hebben. Dus eh, bel rustig even op, eh. Dan, eh, dan, dan zoekt Guus zijn koptelefoon wel ergens en dan, eh, dan komt het allemaal vanzelf in orde. Je gewoon doen. Want het, het, het telefoonnummer staat er ook niet voor niks, hè, denk ik? Nee, dat staat er niet voor niks. Je kan gewoon bellen. Ik ga even piepen. Ja, dat lukt. Dus het werkt. Even kijken, nog een keer. Mag ik nog een keer daar? Uh, ja, ja, ja, dat was hem nog. Dan, Dankjewel. Zo. Uh, uh, je zit wel lekker uh, helemaal vast in die kabel, hè. Ja, ik ga het even anders doen. Hè. Dat uh, moet zo. Dan zo. Zo. Dan hebben we meer ruimte. Kijk. Nou, we gaan zitten wachten op Laris, hè. Zal ik tellen? Eh, eh, eh, dan, eh, dan kan Laris bellen, hè. Dus ik tel nu, hè. Ogenblikje, ik begin nu te tellen, hè. Goed, dus, daar ga ik, hè. Eh, drie. Eh, eh, half. Nee, dan ga je de verkeerde kant op, man. 2,5 eh, dan. Oké, okay, dan begin ik opnieuw, hè. Eh, drie. Eh, half, hè. 2... 2,5... Je doet het weer verkeerd. Nou, dan begin ik nog een keertje opnieuw, hè. Dat is dan... 3... 2,5... 2... Anderhalf 1... Eh, eh, en dan... Eh, ja, je, je zou toch verwachten dat ze dan belt, hè. Dus... Eh... Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Met, met, met mij natuurlijk. Hallo, oh, met Guus. Ja, ik, ik durf geen dames meer met Daan te laten praten. Heel oh, eerlijk waar. Ja, daar zit ik de hele week naar verhalen over die dames te luisteren. Dat, uh... Ja? Ja, echt, zo is ja, ben die. Ben nou, ik wil, ik wil, ik, ik bel even, want ik wil graag een appel op je doen. Nou, dat mag. Ja? Ja hoor. Nou, moet je luisteren, Guus. Ik heb uh, een heel mooi appel. Mm -hmm. En uh, ik heb alles al geregeld. Er ligt zelfs heel uh, mooie vloerbedekking wat ik over heb kunnen nemen. Dat, uh, ja, en ik hoef alleen maar doos en uh, alles in te pakken. Maar ik heb, uh, ik heb niemand die dus een busje heeft of, of vervoer heeft. En Burger heeft al wel wat aangeboden. Maar ik moet uh, echt een paar sterke mannen hebben die dus mijn. Uh, Grote spullen even over kunnen verhuizen. En ik heb niet veel geld. Dus het mag ook niet zoveel kosten. Nou, dan ben je aan het goede adres toch, bij Ridder Radio. Ja, dat hoop ik. Ik hoop dat ze allemaal net zo lief zijn als dat ze altijd dat zeggen. Dat, dat denk ik wel. Ja? Ja. En hoe, hoe ver weg moet je verhuizen van waar je nu woont? Drie kilometer, dat gaan we niet twee lopen. Of drie, twee of drie kilometer. Nee, ik wou nog even zeggen, dan stuur ik Daan, dan kun je gewoon met z'n tweeën lopend. <lacht> Wat denk je van mijn arme rug? Hey, ja, nou, ik, he, he, de, je kan toch bij Daan op zijn rug? Oh, dat nou? <lacht> ja, het zou wel leuk gezegd zijn, hè? Dat lijkt me hartstikke leuk. Ja. Zeker zo'n klein mannetje met zo'n hele grote dame erop. Jij krimpt ook. Nee, valt wel mee. Valt wel mee. Maar ja, ik ben er zo druk mee geweest. En ja, het is net of het allemaal zo moest zijn en, en, en, en Jovian, Lilly, heb echt alles tot in Den Treuren precies versporspeld. Zoals het zou gaan. O oh, jee. Alles. O oh, jee, wat een enge meisje ja. hier. Zaterdag, Dan kunnen de meeste mensen toch? Ja, dat is het net voor de Sinterklaas nog. En op een zaterdag zijn de meeste mensen vrij. Maar ja, voor die tijd heb ik eigenlijk ook nog een keer mensen nodig die dus uh, ja, met mijn grote bureau uit elkaar moeten halen. En misschien mijn change, hoe noem je zo'n ding? zal Large. Shas longe. Bedoel je? Wat zeg je? Je shas longe. Wacht even hoor, Herman denkt dat hij er nou onderuit kan door gewoon van de chat af te gaan. Maar Herman, nou, hij, hij gaat gewoon weg. Ja? Ik ja, had nog even gezegd bent. van Herman, kom ook even helpen. <lacht> nou. Ook die arme man, die zit lekker in de zon. Ja, maar kan hij toch even zien hoe, hoe zwaar wij het hier hebben? Hij kan nog best wel een tafel sjouwen, hoor. Ja, nou, zou het. Ja, hoor. Nou ja, en, en uh, uh, ja, als er nog mensen zijn die, die dus een tuin hebben en die uh, uh, dan hier zijn en die eventueel planten of, of struiken of wat dan ook uit mijn tuin willen. Die hele tuin die staat vol met alle, allemaal mooie planten. En dat, uh, dat, uh, dat vind ik eigenlijk zonde. En, en die kunnen misschien, dan weet jij wel, misschien nog wel overgepoot worden. Ja, dat kan dat nu al. In en en uh, ook, uh, ja, uh, hoe heet ze die, en. Uh, dus je zoekt iemand andere. met een zure tuin. Dat zeg je? Je zoekt iemand met een zure tuin. Wat dan. Met een, met een ja. zure tuin, ja. Oh, dat weet ik niet. Nou, ik heb van alles erin staan. Maar, uh, ja, kijk, als er iemand is van, uh, Nou, ik wil ook nog wel wat uh, planten, ik kan nog wel wat planten gebruiken. Want uh, ik vind het zonde om het te laten staan. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb ook nog, uh, ja, als, als ze zeggen van, goh, ik wil die vloerbedekking wel hebben. Want ja, ik, ik denk toch dat ik het eruit moet halen. En ik woon hier pas twee jaar. Mm -hmm. Als er nog mensen zijn die zeggen van, nou ja, ik ben wel al een stukje nieuwe vloerbedekking toe. En ik heb nog een oude driezittersbank, anders gaat hij bij de kraak. Nou ja, hij is, nu, hij is niet echt oud. Maar ja, ik kan hem daar niet kwijt. Mm -hmm. En uh, ja, allemaal dat soort dingen, hè. En dan heb je nog, uh, pak hem twee weken voor om daarover na te denken. Nee, ik krijg maandag de sleutel. Oh jee, dus je gaat maandag ja, al met allemaal ik... kleine dingetjes rijden. even zo'n steekwagentje bij je, Ikea. Mm -hmm. Dan kan je dus uh, voor 30, met 30 kilo kan je daar op uh, stapelen. En uh, ik woon precies tegen, kom precies tegen de lift te zitten. Dus het is de auto parkeren, de lift, uh, de, de, de hal in, de lift in en dan zo naar de kamer toe. En het is allemaal helemaal gestoffeerd. En uh, het ziet er prachtig uit. Ik heb er echt heel erg mee geboft. Ook mooi behang? Moest... Huh? Ook mooi behang? Ja, heel mooi. Ja, ik hou meer van een beetje een kleurtje, maar het is meer uh, ja, van dat uh, gestructureerde beige-achtige, mm het -hmm. beige. Maar het is wel heel mooi. Maar uh, ja, dat, dat, dat doe ik van voorjaar dan wel een keer. Kijk, het, is, uh, het ziet er allemaal fantastisch mooi uit en een, uh, ja, het, is, het, is, het is praktisch nieuw. En het is meer een soort van beschermd wonen. En ja, ik kan toch, ik voel me hier toch niet echt zo veilig. Want ik uh, zit hier op een hoek met allemaal grote struiken. En ik ben toch bang dat er vandaag of morgen ineens tussen die struiken uitschiet. Snap je? Mm -hmm. Ik, ik moet je van Ineke wat aan jou en... vertellen. Wat? Ik moet van Ineke aan jou vertellen dat ze bij de IKEA een steekding hebben. Ja, ja, dat zit ik net te vertellen. Nee, op de radio dan. Ja, ze horen jou. Oh. En uh, ik moest ook nog vragen van Liedewij hoe, ja. hoe 2011 wordt. Hoe 2011 wordt? Ja. Ja, ik lees alleen maar voor, hè. Ja, hoe moet ik dan weten? Ja, ik hoe... weet niet hoe 2011 wordt. Het? Nou ja, dat, ik, ik zag net die vraag toch voorbij komen. Ik ga nog even wat terugscrollen. Zo heet dat. Even kijken, hoor. Ja, Wie vroeg dat ook weer? Ja, wij vroeg Laris, hoe gaat 2011 worden? Ja, dan moet ik voor, voor Liedenbij zelf, dan moet ik een, een geboortedatum van hebben. Kijk. Kijk, dat gaat niet zo. Maar dat wil ik wel een keer voor uitrekenen, maar nou, dat, dat, dat, dat moeten we numerologisch doen. En, mm -hmm. uh, ik moet dus ook uh, zorgen dat ik uh, even denken, uh, deze maand ja Deze maand, uh, acht periode, negen periode, ik ga ook helemaal op, op het uh, numerologische af. En het klopt ook allemaal precies, net wat Jobian net gezegd, of Jelly, of uh, hoe we elkaar ook noemen. Maar het klopt precies ook met de numerologie. Dat is heel leuk. Het, het is, uh... Maar ja, ik dacht, jij was zo mooi aan het vertellen van die tweelingzielen. En dan kom ik daar in één keer met zo'n realistisch verhaal op te proppen. Ja, ik, ik moet weer iets verbeteren. Ineke zegt eerst van, uh, dat, dat, dat ze zo'n ding hebben. En nou zegt ze nee, die steekdingen die zijn niks waard. Ja, wel, voor, niet wel voor, gewoon voor dozen. Gewoon, er kan 30 kilo op. Oké, okay, nou. Want... Er kan 30 kilo op, dus als, en die kosten maar, maar, maar, maar 10 euro. En dan kan je gewoon lichte dozen opzetten met, bijvoorbeeld, dan hoef je niet met iedere doos in de weer te sjouwen. Dan, dan bijvoorbeeld met, met kleding en met, met, met, je moet er natuurlijk geen, zoals je zo'n hele uh, boekenkast als jij hebt opzetten, want dat, dat houdt die niet. En ook geen koelkast, en ook geen, uh, geen, geen verriezer en zo. Dat, dat soort dingen niet, maar wel gewoon hele lichte dingen, dat kan je gewoon opzetten. Ja, ik kan het chat niet zien, want ik heb een, uh, een vaste telefoon. Dat is wel lastig. Dus ik kan niet zien wat ze zeggen. Ah. maar burger zei tegen mij, van, ik kom je wel helpen, want ik heb wel een, uh, een uh, trekhaak achter de auto. En heb ik al gedacht, van, ja, als, als het regent, dan kan ik ook zo'n boedelbak hier huren. Hè? Mm -hmm. Dat kostte ongeveer 35 euro, want ja. Ja, ik heb gewoon geen geld voor een, uh, een, een verhuisbedrijf. Mm -hmm. Dat komt omdat ik twee jaar geleden, ja, heb ik hier alles geïnvesteerd en die hele tuin in orde gemaakt. Ja, dan ben je ook zo'n 5000 euro kwijt. Dus ik moet nou alles, ja, heel uh, kalmpjes aandoen. Ja. En dus maar een beetje rekenen op, op de liefde en de hulp van andere mensen. Nou, ik zie hier een heleboel liefde en hulp voorbij komen, hoor. Oh ja, ja, ik kan het niet lezen, ik kan het niet zien. Want ik zit hier op de bank. Dat ja, nou. je af en toe dan eens een keer in je uitzending een oproepje voor me doet. En als je mijn telefoonnummer dan even uh, erop zet, dat is uh, 0316. Ja, dat is allemaal heel ingewikkeld. Uh, dat, ik, ik ga eerst even een ding pakken. Oh, jij jij hebt het nu? Ja. Ik, ik ben er bijna hè? Ja. Ja, zeg het maar. 0316? Ja. 28. Ja. 27? Ja. 98. En mobiel? 06. Ja. ja, wacht even. Ja. 19? Ja. Oh nee, oh god, aan? 06. 19, 16, 16, 04. Maar dat komt geloof ook nog wel voor, hè? Ja, maar ik heb nou de... te weinig cijfers. Ja. Wat komt er nou voor? Oh jee. Dat heb ik weer, geef ik dan nog wat door. Ik wou net zeggen. Dat geef je weer door. Ja, want 06, dat, dat, ik weet wel dat 1916, 1604 is, maar er komt nog wat voor. Maar wat dan weet ik op het moment. Nou, ik ga, ik ga er morgen ook reclame voor maken. Ja, dat en, ik lief. Ja, en dan... En, uh... Als, als, als, als er mensen zijn die, uh, nou ja, ze hebben een busje of iets, of, en, en die op de 27ste kunnen, hè, dus 27. Mm -hmm. Oké, okay. nou, ja? ik ga een reclame voor je maken ja. en uh, ik zet een muziekje op en, en daarna komt er nog een heel mooi gedicht van Marta. Oh, dat is prachtig. Oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt, lieve moest. Dus, Fijn en dat je belde. Hoi. Dik knuffeltje. nuffeltje. Ja. Doei, doei. Doei. Doei. Doei, doei. doei. van Marta, ik ga even kijken of ik er nog ben ergens, ben ik er nog, ja, kijk, euh, nou daar komt ietsjes harder, kan niet. dus zo, zo, zo, zo, zo. ja, kijk, daar ben ik er weer, nou, <coughs> we kunnen dus nu twee dingen doen, we kunnen dus eerst Marta bellen, dan het gedicht, we, we kunnen Marta bellen en het gedicht, we, we kunnen het gedicht en dan Marta bellen het is, is heel moeilijk. Hey, nou, Guusje, laat mij dan maar even beslissen. Hé. Dus eh. Wat doe je nou. Oh, de telefoon, ja, oké. Okay. Moet ik nou het geluid weer uitzetten? Ja, ja, maar uh, kijk, ik. Wacht even. Wacht even, want anders word ik je dubbel of vreemd of uh, nu. Ik zal je even op deppen zetten. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, uh, dat, dat enige. En ik moet even deze luisteren, want ik word doof. Oké. Okay. Hallo? Ja? Nou, dat, dat, dat, dat gedicht wat net, dat vond ik toch wel moeilijk om voor te lezen hoor. Ja, maar met die andere, daar gaat het heel goed. Maar bij deze zat het anders. Er was een zin bij, denk ik, die langer was dan de rest. Ja, zoiets is het. En dan verlies je het ritme. Ja, ja, ja, dat is het. Maar op een gegeven moment, want ik heb ooit een keer wat geschreven en dat is al jaren. na mijn moeder zal blijden, begon gedichten te, te schrijven. En ik weet niet of jij je nog herinnert, uh, toen kwam MSN-chat erin. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, MSN was altijd uh, Engels. Mm -hmm. Nederlandse spirituele chat had je niet. En MSN, nee. dat was in het Amerikaans-Engels. Dus mm -hmm. ik heb daar heel Op een moment zat ik te luisteren naar iemand en die markeerde wat en, en, en uh, weet ik niet. En uh, later in het Nederlands, daar kwam er toen in. En hoefde ik alleen maar naar iemand te luisteren en ik schreef daar gewoon toch een gedicht op. Omdat, en ik had bepaalde janni muziek aan, dan weet ik veel wat. In ieder geval wat lekkere muziek aan of ontspanningsmuziek. Meditatiemuziek zou je het misschien nu noemen. Weet ik niet. Maar ik zat erin en ik vertipte me in de persoon en ik voelde dan de persoon en ik schreef de op en dat klopte altijd. En dat schreef ik gewoon op. Dat is mooi. Nou, weet ik niet. Ik, ik weet ook niet of uh, het allemaal klopt. Maar ik, heb, ik lees soms dingen wel eens terug, maar tussen mijn vader en mijn moeder, die beiden zijn over, overleden, heb ik nooit meer een letter. In die tussentijd heb ik geschreven, maar daarna heb ik... Ik krijg geen letter meer op papier. Nou, gewoon toch nog eens een keertje proberen, hoor. Ja, dan moet ik allemaal de muziek opzetten, denk ik. <laughs> ja, zou het zijn? Ja, weet ik niet. Maar toen zat ik altijd in die bepaalde, toch wel spirituele, en ik voelde gewoon... Ik heb een keer een gedicht gemaakt over uh, een... Uh... Er waren twee mensen aan het praten, en die hadden het over een kind... Een geboorte. De ene was bij de geboorte overleden en de andere was al eerder die in het stadium overleden. Daar heb ik een gedicht voor geschreven ik zeg maar, en ik heb een ingebroken zeg maar in die jet. Dan mag ik jullie dit even sturen, dit. Nou ik heb het dus z'n alle twee, ik heb die adres niet meer, ik ken de naam ook niet eens meer, maar ik heb het dus z'n alle twee, de e mailadres gehad, ik heb ze toegestuurd, ze hebben dat ingelezen. ...maar dat voelde ik toen... Mm -hmm. dat kan ik niet meer... ...ik heb dat niet meer... ...dat is heel jammer... Ik, ik, ...weet je wat ik ga doen? E, is Gerard er nog? Ja... ...en uh, gaat het goed met hem nog? Nou ja... ...hij ziet er nog steeds kleurig uit... En die ...oké... Okay. ...nou, weet je wat ik dan... Ik, ik, ...ik bel je na het gedicht... ...wat ik zo ga voorlezen... ...bel ik je nog een keer terug... ...want anders gaan we piepen... ...door elkaar heen... ...ja... Ik bel je zo meteen. Ik ga eerst dat gedicht voordragen. Dus dan kan jij weer even je geluid aanzetten. Ik heb hier toch niet uh, 40 gedichten. Dus is... Nee, nee, nee. Maar je, er is, ik, ik heb er vier van je. Ja, dus, uh, dat zijn die drie van 10. En welke nog meer? Uh, ja, welke nog meer? Nou ja, oké. Okay, je leest maar een voor. Maar Gerard zit hier nog gezond en al bij hem... En Dan krijgt hij een blauwe hoofd. Oké, okay, nou ik... ik ben o... Leg ik nou even de telefoon neer. Dan kan jij even het geluid aanzetten. Maar het zal wel weer eens komen. Alleen dan moet ik zelf ook weer even rustig in de neer. Ja. Als vast zal weer een keer een of ander op de zetten. Nou, deze die nu gaat komen is heel mooi. Dus leg de telefoon even neer. Die is ook voor mij. Ja. Oh, en uh, okay. zet je geluid even aan. Ja, ik zet mijn geluid aan. Oké. Okay. Doei. Dankjewel, Kusje. Ik vind je toch wel lief. Ja, bent ook lief. Ja, laat ze maar. <laughs> tot tot Hoi. Ha, moet ik eerst even uh, een heel kort nummertje opzetten. Ja, is, dit is heel kort. En daarna komt het gedicht. To move, you've got to move. You've got to move, child. You've got to move. Oh, when the law will get ready, you've got to move. You may be high. You may be low, you may be rich, child, you may be poor. Oh, when the Lord will get ready, you got to move. You see that woman that walked the street. And the policeman I've always been. Oh, when the Lord will get ready, you've got to move. You've got to move. You've got to move. You've got to move, John. You've got to move Oh, when the Lord will get ready You've got to move Nou, daar komt Guus nog een keer. He. Die gaat dan nog een keertje een, een, een gedicht voorlezen van Marta. We gaan eerst even kijken of dit allemaal goed is. Dit, dit lijkt allemaal wel goed te zijn. Guus, zit je er ook klaar voor? He? Dus ik ga het even andere knopjes schuiven. Zo gaat het ook goed. He. En, als ik zo doe ook. Dus, nou, Guus, he, ik heb alles helemaal perfect ingesteld. He. Ik heb nou niks meer fout. He. Kom maar op met dat gedicht. Nou, ik, ik ga het gedicht voorlezen van Marta, dat heet Vrijen met je zielsmaatje. Ja, dat is een mooie titel. Je voelt je vertrouwd en eigen, gerespecteerd en vrij, niet verantwoordelijk voor de ander, alleen voor eigen zielsgeluk. Een goddelijke energie. Doorstroomt je geest en ziel, je aura is stralend, open en helder verlicht. Een kosmische kracht doorstroomt je wezen, vult je lichaam met een immense gloed. Het betreden van de partners aura, in vertrouwen en veiligheid, het delen van elkaars energieën, gaat elke andere vorm van lichamelijke liefde voorbij. De aura's vermengen zich in blijdschap en herkenning. Alles mag en is goed. Je zintuigen zijn verscherpt. En andere zintuigen, welke je niet kende, stellen zich aan je voor. Het liefdesspel is eerlijk, vol liefde, maar ook speels. Gaat dieper dan al het andere. Je diepste wezen is volledig vrij. Het denken is weggevaagd. Het ego verdwenen. Je hogere zelf is in een staat van opperste gelukzaligheid. Het samen zijn is langzaam, teder maar vol hartstocht, totdat je samen de climax bereikt, waarin de wereld uiteenspat. spat. De meest heldere kleuren schieten je derde oog voorbij. Je voelen is zuiver, je weten is helder. Deze vorm van liefde verlangt alleen te geven, is helend en maakt blij. Je goddelijke zelf, dat weet je, die mag er zijn. Nou Guus, he. ik vind, vind het weer helemaal zo mooi als je dat voorleest. Het is echt, he. ik ben helemaal verbaasd van je, dat, dat je dat ook nog kan. He. Dus ik zet weer even een muziekje op. Oh, is wat fijn. het spijt me nog steeds van het begin van de uitzending, dat ik het een beetje tegenop zag. Dus, maar ik vind het geweldig. Kun je niet vragen of Marta misschien ook nog een gedicht voor mij kan schrijven? Dus, over mijn gewone, over mijn kwaliteiten, over mijn, mijn, mijn, mijn, ja, mijn, mijn, mijn, mijn spirituele ik, en mijn, mijn aura's en, en mijn zenuwtrekjes natuurlijk ook. Dat is die <laughs> zenuwtrekkers? Ja, dat maakt een gedicht juist sprankelend, hè? Als er iets onverwachts in zit, hè? Dus uh, juist, juist uh, die zenuwtrekkers, die, die had ik er ook graag in, Marta. Misschien, misschien is het een idee, hè, dat je misschien een mooi gedicht uh, schrijft over mij, hè? Dus uh, zoiets als uh, uh, Onze Daan zo, of uh, Lekkere Daan, hè, of... Uh, of fijne dan, of mooie dan, of, of lieve dan, je geeft er maar een titel aan, hè? maar ik zou zo graag een gedicht van Marta hebben, hè? wat helemaal over mij gaat. En, en, en niet over twee mensen, hè? want daar heb ik het altijd moeilijk mee, hè? dat houdt niet zo lang vol. Hè? Dus ja, dat is een tijdje hier, een tijdje daar, een tijdje zus, een tijdje zo, hè? maar... Ja, ik, ik, ik ben niet echt... Uh, nee, ik, ik ben er niet zo eentje van... Uh, goh, uh, laat ik mijn ziel eens vervlechten, zou ik maar zeggen. Hè? Maar, maar nou ik dit zo vanavond allemaal gehoord heb... Hè, denk ik van... Nou, is misschien toch wel wat voor mij om mijn ziel te laten vervlechten. Hè? Dan, uh, ja, maar niet met Marta, hè, want die heeft uh, Gerard al. Hè? Dat, uh, ik weet niet of je dat weet. Maar... Oh, uh, je hoeft niet zo te fluisteren, Guus. Hè? We, we zijn hier onder elkaar. Ja, maar dit microfoon staat nog aan. Oh ja, oh, sorry, ik zat zo lekker op mijn gemak hier... Uh. Maar dat kan ik er ook nog even bij zeggen. Ik ben er ook heerlijk ontspannen van geraakt. Hè, van, van die gedichten. En, eh, ja, je mag er rustig nog een paar opsturen. Hè. Die, misschien dat ik ze denk ik even voorlezen. Hè, want ik heb sowieso een veel gevuldere stem. Hè, veel, ja, meer voor interpretatie vatbaar zou ik maar zeggen. Hè. Dus, hè, want ja, die Guus, hè, het, het, het, het, is, hè, ja, het, het is een kleine babbel als je hem gewoon zo hoort. Hè. Dat is, hè, ja, het is, ja... Het is mijn vriend natuurlijk, hè, maar voor de rest, eh, de manier waarop hij het voorleest, dat, dat ken ach, echt, echt, echt veel beter. Hè. Dus eh, misschien maakt daar ook een idee, stuurt mij zich gedichtje, hè, dus, eh, Of misschien kennen andere mensen ook even een gedichtje sturen hè? Wie, wie weet dat Ingrid bijvoorbeeld hele mooie gedichten schrijven en niemand weet dat hè? of Ineke, hè? Ineke dat ze dagboeken vol heeft hè? met allemaal ontzettend leuke gedichtjes of, of Laris hè? met hele serieuze diepgaande discussie gedichtjes achter toestand hè? dat je van de ene been op de andere been gezet kan worden en zo en, en Burger bijvoorbeeld hè? Burger die, die, die, die, die ken vast ook wel hele mooie gedichtjes maken en kijk nou zie die krein ook binnenkomen nou, dat is ook een man waar ik van verwacht, hè, dat hij ook wel eens een mooi gedichtje kan schrijven. Want uh, Krijn, uh, je bent dus veel te laat. Hè. We, we hebben vanavond uh, dus eigenlijk uh, echt hele mooie gedichten uh, van Marta beluisterd. En het heeft me echt wat gedaan. Hè. En ik was dus... Krijn, ik zal het even vertellen. Hè. In het begin van de uitzending was ik dus ja, niet zo positief, zou ik maar zeggen. Hè. Maar toen had ik die gedichten dus nog niet gehoord. Dus, eh, dan zie je wel, gehoord. Je had ze toch wel gelezen? Nee, Guus, als jij mij papieren geeft en dan leg ik ze gelijk aan de kant. Dan, dan, dan, dan, ja, zo ben ik nou eenmaal niet. Hè. Dus eh, hey, maar... Oké. Okay, uh, we kunnen... Nee, dat kunnen we niet. Hoezo niet? Ja, maar zou we zouden... Nee, nee, nee, nee, we, we gaan niet... Uh, nee, we, we kennen niet nog een keer hetzelfde gedicht voorlezen, hè. Dus, kijk, we, we kennen kijken of er uh, iemand uh, is even... Ja, we, we kennen het kijken natuurlijk, hè, wat, wat, wat daar allemaal is. We, we gaan even terug, hè, dus... Uh, kijk, ja, en dan hebben we dus, als het goed is... Uh kijk, we, we hebben een berichtje gekregen van... Uh nou, dat is hartstikke goed, Guus, hè? dus eh, dit is een berichtje van Ellie en van, eh, van Burger. Dus eh, wie weet zijn het gedichtjes, ik ken er even op, klikken. Nee joh, dat zijn echt geen gedichtjes, echt niet. Van Ellie niet, nee, en van Burger zeker niet. Nou, Burger kent best wel, eh, vast wel mooi gedicht schrijven, hè? dus eh, en anders kent hij wel heel goed verhuizen, Burger kan wel goed verhuizen. En uh, hij is er ook voor gebouwd, hij, hij keert gewoon wat aan. He? Want ja, als je op hem steunt, dan sta je stevig, zou ik maar zeggen. He? Dus uh, uh, Burger is eigenlijk een van de weinige mensen die Ken Laris op zijn schouders nemen... en voor de rest drie kasten zo de trap hè. Dat, dat is Burger, helemaal. Nou, als hij dan ook nog hulp krijgt van uh, pak een beet... Uh, ja, wie zullen we zeggen? Ravel had, had, had ik net gezien, of van, uh, van Ingrid, hè? Ingrid, die ken ook Schauw, uh, die, die is heerlijk mobiel. Hè? Dan, dan hoef je gewoon helemaal, uh, ja, dan hoef je geen rekening te houden nergens mee. Hè? Dan gaat iedereen wel aan de kant. Uh, misschien kennen we samen met Ingrid gaan verhuizen. Dan, dan hangen we er een karretje achteraan en dan uh, gaat het gewoon, uh, ja, ik ken het ook. We, we, we gaan het gewoon eens even doen. Uh, kijk, uh, er is een man met aanhanger, ook dat nog. Kijk, nou, ik, ik, ik ga het even een muziekje doen en groezen. Kijk nog even of er nog een leuk gedichtje is, hè. Want, uh, ja, echt waar? meen je dat serieus? Ik heb er echt maar vier. Ik heb er nou vier voor gelezen. Ik kan niet toch nog een keer hetzelfde gedicht voor gaan lezen. En welk gedicht wou jij dan dat ik uh, zou herhalen? Nou, die ene, weet je wel. Die hele mooie. Ja, maar welke was dat dan? Nou ja, die, die, die, diegene die in het eerst deed, hè? want die heeft Marta ook nog niet gehoord. Hè? Ja, maar ik vind het echt een saai programma. Vier gedichten hebben we gedaan. Het derde gedicht heb ik echt erg over gestruikeld. Dat, dat werd dus veel langer. Het vierde gedichten heb ik net gedaan. Welke bedoel je? De eerste, de tweede, de derde? Eh, nou, echt, de eerste, hè? Dus eh, eh, Ja, die. Eh, die met die, die lange lastige zin. Eh, nee, nee, nee. Dat, eh, ik zie Truus al kijken. Van, dat, dat doet hij niet meer, dat durft hij niet, hè? Dus eh, Nou, zal, zal ik dan toch die eerste doen? Eh, nee, nou ja, kijk. Gruus, ik. Ik zeg er nog één ding, hè? We doen gewoon even dit, gewoon. Oké, okay, en dan, dan ga. Zoek jij, lees jij nou even welke we gaan doen dan. Oké. Okay. Nou, Guus, nou, nou komt jouw tijd, hè? Hoezo dan? Nou, ik ga dat niet echt nog niet een tweede keer uh, doen. Uh, uh, maar ik, ik krijg net wel een ander gedicht binnen. En uh, misschien... Uh, kun jij niet... Misschien is dat niet leuk dat jij gewoon... Uh, ik, ik weet niet, wat, wat bedoel je is leuk? Nou, uh, gewoon... Uh, nou, laat me het zo zeggen. Kijk, ik, ik, ik heb nu nog een ander gedicht... Dat, schiet me ineens hier helemaal voor mijn ogen. Het is in een beetje donkere kleur. Dus we moeten even hier even... Ja, ja, ja. Zo doen, zo doen, zo doen, zo doen. Kijk. Kijk nou. Um. Zo, even piepen. Kijk. Aha. Uh -huh. Is dat het gedichtje? Um, even kijken hoor. Ik ben er, ik ben er een beetje te dom voor volgens mij. Hè? Ja, ja, ja. Dat is speciaal één voor Daan. Nou. Daan? Deze moet jij ook voorlezen. Die is speciaal voor jou. Komt hij net binnen? En... Uh, ja, maar het is in het Engels hè? He. Dat, dat is nou niet echt mijn ding hè? Nou, probeer het gewoon. I Zomaar, direct, ik zie het net pas, hè? ik moet me toch een beetje inlezen. Nee, nee, nee, kom op, uit de losse pols. Nou ja, het is, eh, het is dat jij bent, hè? dus eh, ik, ik, ik ga altijd proberen, hè? dus eh, Remember, you are born to live. Eh? Don't live because you are born. Don't go the way life takes you. Take life the way you go. Happiness lies in your own hand. Nou, ik, ik, ik vond dat je het best wel goed uist. Ik vond het echt best wel goed dan. Uh, ja, ik vond het eigenlijk super goed. Uh, ik ga even verder kijken. Het dat, dat is allemaal heel ingewikkeld. Want ik heb nu veel meer schermpjes. Ja, deze heb ik dan nog. Zo. En dan gaan we daarheen. En dan... Dus gedichten stromen binnen, beste mensen. Dat is echt niet normaal meer. Um, waar heb ik dat dan? Oh ja, dat... Kijk nou, er is nog een gedicht voor jou, Daan. <laughs> mensen vinden het helemaal te gek. Dan moeten we wel even een kleurtje geven, hè? Ja, precies. Zo. Allemaal even een kleurtje, dan kunnen we het allemaal lezen. Zo, Dan. Ik weet niet tot ver het gaat. Uh, dit, dit, dit is volgens mij... Uh, een gedichtje, uh, voor jou. Dan, uh, mo Ja, maar er zit een moeilijk woord in, hè? Wat voor moeilijk woord dan? Nou, eh, uh, uh, ruimte, cowboy. Wat is dat dan? Maakt niet uit, joh. Het is, het is een gedicht. Uh, en Pimp Daddy, hè? Pimp Daddy. Wie is Pimp Daddy, hè? Nou, uh, maakt niet uit. Dan, dit is een gedicht. Dan vraagt iemand of jij het wil voorlezen. Doe dat nou, joh. Ik heb net ook mijn best gedaan, toch? Doe jij het nou ook een keer? Nou ja, daar komt hij dan, negus. Guus? Eh, niemand noemt hem de ruimte -cowboy. Niemand noemt hem de pimp-daddy der liefde. Sommige mensen noemen hem Morris. Maar nee, wij noemen hem natuurlijk gewoon de bierkaboutert. En op een grote barkruk, rood met witte stippen, zit een bierkaboutert Morris in een flamboyante blousjes aan zijn bier te nippen. En dan een bok biertje, een slinger aan zijn drankorgeltje, en hij braakt zijn ongenoegen, ongegeneerd de wereld in. Verder is hij wel oké. Okay. Je moet hem alleen niet in je tuin hebben. Nou, ik zal je vertellen, hè, dit gedicht, dat doet mij aan zoveel dingen denken. Hè. Want je, je weet, hè, met die gasten waar ik mee omga, dan moet je met alles rekening houden en Flamboyante bloesjes, nou dat hebben ze en Bier, nou nippen weten ze dus niet wat het is hè? Dus ik zou aan dit gedicht zou ik nog wel een beetje willen sleutelen hè? Dat zou ik eigenlijk zeggen van de onze bier te nippen. Nee dat ken ik niet hè. Met zijn bier aan zijn lippen. Dat ken wel, wel. Maar, maar die jongens die ik ken hè, Die dan eh, gewoon eh, je niet in je tuin wil hebben. Zal ik maar zeggen hè. Die jongens eh, die ik niet in mijn tuin wil hebben. Ja die jongens. Precies die jongens die jij niet in je tuin wil hebben. Nou die jongens hè, Die nippen dus geen bier. Dus dat, dat is mijn enige aantekening hierbij. En, nou Guus ik heb nou toch wel erg mijn best gedaan hè. Kun je nou nog één keertje hè? Eén keertje. L laten horen ho hoe het moet. Eh, uh, wat? Nou, uh, zo'n gedicht van Marta. Ik... Ik ga het, eh... Uh... Echt waar? Ja, dat is wel beter, hè. Want het is heel mooi. Nou ja, ik ga het nog een keer proberen dan. Uh, doe je wel voorzichtig, Guus. Ja, dit is niet met lange zinnen en zo. Oké, okay, nou, uh, ken die dan... Ja hoor, tijdperk van de chaos door Marta. Overstromingen, droogte, epidemieën, agressie, pijn en verdriet, economische verwarring, politieke strijd, armoede, oorlog. We leven in een rare tijd. De ene keer een overvloed aan yin, de andere keer een overvloed aan yang. Beide leveren een strijd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 voor een nieuwe geboorte. Dat zei ik toch. Je moet me niet onderbreken. Ik, ik doe het laatste stukje nog een keer. De chaos is compleet. Het raakt de hele wereld. Al wat leeft op aarde. We leven in een tijdperk van de chaos. Welke ween zijn voor een nieuwe geboorte. Ja, dat is beter, dat is beter. Bemoei je er nou niet mee. Ik, ik ga verder hoor. We moeten er doorheen.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 Nou, gruus, applausje van mij, hè? dus, eh, het is geweldig, wel, dankjewel, dankjewel, dankjewel ook Marta. leuk dat jullie er allemaal waren, en, eh, Rafael zegt het al, seks is heel belangrijk. Nou, het was een hele leuke avond, vooral eh, dankzij de bijdrage van Marta. Eh, Oké, okay, eh, ik zal alvast zeggen, trusten lieve mensen. Nu al. Ja, toch, het is toch het einde. Maar, mag, mag ik deze nog doen? Welke? Nou, ik heb van Marloes heb ik nou een hele mooie, van Marloes, deze. Niet van Martha, maar van Marloes. Moet je opletten. Ooit had ik eens iets onder mijn armen. Het diende niet om mijn lichaam te verwarmen. Het was iets wat werkte met lampen. Je kon er soms uren op zitten stampen. Na een zekere tijd kreeg je muziek te horen. Soms lieten de mensen zich door zoiets bekoren. Je moest dat ding in het stopcontact steken, zo was tenminste achteraf begebleken. Dat ding was een hele oude radio... Voor mij was het een wonder waarmee ik werd overdonderd. Eh, doch eh, nu zou ik dat ding niet meer willen ruilen. De mensen mogen er zelfs niet aankomen uit schrik dat ze mijn radio zouden vervuilen. Elke morgen luisterde ik naar het journaal dat werd voorgelezen door een sergeant of een korporaal. Ik zelf wist niet hoe ik daaraan moest beginnen. Zeg, zeg, zit daar iemand in van binnen? Ja, waar komt anders die stem vandaan? Is er iemand stiekem in de radio gegaan? Nee, zei mijn moeder, dat werkt met batterijen. Dat kan je vergelijken met twee mensen die zitten te vrijen. Ja, dat zijn twee polen die mekaar aantrekken. Zeg, waarom maak je toch zoveel vlekken? Oh, sorry, dat was niet mijn bedoeling. Kom, ga je niet mee vissen op Haring? Maar ja, mijn, ja, maar, mijn radio neem ik mee. Zo gezegd, zo gedaan, veel mensen vroegen mij. Zeg, waar komt die mooie muziek toch vandaan? Die komt uit de radio. Ja, dat vind ik een wonder. Tegenwoordig ken ik niet meer zonder. En nu graag mijn naam noemen. Nou, Marloes, mijn naam is Dan. Dus Marloes, als je het weten wil, echt weten wil, hè. Ik heet gewoon dan En ik, ik, ik hoop dat ik mijn best gedaan heb. Hè. Ik, eh, ja, ik, ik ken niet beter. Hè. Dus eh, allemaal eh, een ontzettend fijne avond verder. En, eh, de avond, het is al bijna nacht. Nou ja, een fijne nacht dan. En, eh, en hou die storm een beetje onder de duim. Hè. Dus eh, rusten Dag allemaal. rusten En een dikke zoen. Mm -hmm.